Ik zal inshallah ook in het kort een vertaling geven van de preek in het Nederlands. Ik ben begonnen door te zeggen dat de dagen heel snel aan ons voorbij gaan. Dan heb ik het natuurlijk over de eerste dagen van de maand Ramadan. En het zal een groot verlies zijn wanneer men er niet in slaagt om deze dagen, die klein in aantal zijn, goed te benutten. En daarom heb ik ervoor gekozen deze keer om de mensen op de hoogte te stellen van een aantal voordelen van deze grootste maand. In de hoop dat zij hun ambitie weer opkrikken en dat zij weer de moed bij elkaar weten te verzamelen om er weer keihard tegenaan te gaan. En ik ben begonnen door te zeggen dat het vaste een bescherming is. De profeet geeft te kennen dat degene die één dag vast, dat zijn gezicht verwijderd wordt van het vuur voor een afstand van zeventig jaar. Wat te denken van een hele maand vast? Ook geldt het vasten niet alleen als bescherming tegen het vuur op de dag des oordeels. Het geldt tevens als bescherming voor het dienaar tegen zijn eigen valse begeerte. Zijn eigen valse lust. Zo zegt de profeet in een overlevering overzameling jongeren. Hij spreekt de jongeren aan. Dus deze woorden zijn gericht aan de jongeren. En hij zegt vervolgens. Wie van jullie in staat is om een gezin te onderhouden, laat hem trouwen. Laat hem in het huwelijk treden. Hij vertelt ook wat de voordelen zijn van het huwelijk. Hij zegt. Dat is natuurlijk aanleiding voor jou om voortaan je blik neer te slaan en om niet in ontucht te vervallen, maar om aan je trekken te komen, hè, dus je lusten te verzadigen op een toegestaande manier. En daarna zegt hij, salallahu alayhi wa sallam, als je dat niet kan opbrengen, stel je voor een persoon kan dat niet opbrengen, hij kan niet trouwen, hij kan geen gezin onderhouden, dan zegt de profeet salallahu alayhi wa sallam tegen hem, dan adviseer ik jou om te vasten. Waarom? Want het vasten dient als bescherming tegen, in dit geval zedenverval. Dat men niet vervalt in zinnen, niet vervalt in onducht. Het vasten heeft ook als voordelen dat het als weg dient naar het paradijs. Zo zegt de profeet in een overlevering dat er in het paradijs een poort te vinden is. Een poort genaamd Rayen. Deze poort is enkel en alleen bestemd voor de vastende. Op de dag des oordeels wordt er geroepen waar zijn de vastende? Die mogen naar voren treden. En ze gaan via die deur naar binnen, het paradijs binnen. Niemand anders gaat via deze deur naar binnen. Dus dit is wederom een grote eer die de vastende toekomt. En als je kijkt eigenlijk naar de naam van deze deur, namelijk Rayen... het heeft te maken ...met dorstlessen. En dus kun je ook zeggen... ...omdat deze mensen in het wereldse leven... ...overdag zich hebben onthouden van eten en drinken... ...en dus hebben geleden onder honger en onder dorst... ...worden zij op die dag op hun wenken beloond... ...en dan mogen ze via die poort het paradijs binnen gaan. Een ander voordeel van het vaste... ...is dat het vaste, subhanallah, op de dag des oordeels... ...zal bemiddelen voor haar mensen. Dus de mensen die plachten te vasten in het wereldse leven, het vaste zelf, op die dag krijgt het vermogen van Allah subhanahu wa ta'ala, en hij is tot alles in staan, krijgt het vermogen om te spreken. En niet alleen maar om te spreken, maar zelfs om het op te nemen voor haar mensen. En dan zegt het vaste, de profeet zegt in de overlevering, twee zaken zullen bemiddelen voor de dina, de dag des oorlogs, de Koran en het vasten. En dan zal het vasten zeggen op de dag des oorlogs, o Allah, u hebt hem verboden om te eten en te drinken overdag. Nu wil ik dat u mij in de gelegenheid stelt om voor hem te bemiddelen. Dus het vaste, subhanallah, zal voor jou bemiddelen... ...op het moment dat jij het hardst nodig hebt. Want je komt daar aanzetten en je denkt van... ...ik heb niemand die voor mij kan bemiddelen. Want je weet, je vrienden kunnen niks voor je betekenen. Je moeder, je vader kunnen niks voor je betekenen. En op het moment dat jij de hoop hebt opgegeven... ...niemand komt voor mij bemiddelen... Ineens verschijnt het vaste. En het vaste zal voor jou bemiddelen op die grote dag. Ook is het vaste aanleiding om blijdschap en geluk te verkrijgen in het wereldse en in het hiernamas. Ik heb eerder tijdens andere preken een overlevering aangehaald waarin de profeet zegt dat een vastende twee blije momenten kent. Het eerste moment is wanneer hij zijn vaste verbreekt, logisch. De mens houdt van nature, van eten en drinken, dus hij is blij op het moment dat hij zijn vaste mag verbreken. Maar er is een ander moment waarop hij blij mag zijn, dat is wanneer hij zijn Heer ontmoet, zegt de profeet. Als hij mag aanschouwen wat Allah voor hem heeft klaargemaakt aan bekoringen, aan genietingen, aan mooie dingen, dan zou hij ontzettend blij zijn. En dat allemaal vanwege het feit dat hij hier in deze dunia heeft gevast. Een ander voordeel van het vasten is dat de geur die uit de mond van een vastende komt, zegt de profeet. Hij zweert bij Allah en hij zegt, die geur is geliefder bij Allah dan de geur van muskus. Geliefder. Waarom is het geliefder? Geliefder omdat het natuurlijk het gevolg is van een daad van aanbidding. Vasten. Omwille van Allah, subhanahu wa ta'ala. Een groot voordeel, wederom, van het vaste. Een ander voordeel is dat het vaste je zonde uitwist. Dat hebben we vaak aangehaald. Maar kennelijk dringt het nog steeds niet door tot de meeste mensen. Anders zouden wij deze kans die ons gegeven is, deze maand die ons gegeven is, zouden wij met beide handen grijpen en niet loslaten. Dit is onze kans om al onze zonde uit te wisselen. Al onze zonde ongedaan te maken. Maar de meeste mensen schijnen dat niet te begrijpen. Dus vandaar dat ik het nogmaals herhaal. Deze maand is een kans op vergeving. Al je zonden uitwissen. Khudeva, radiyallahu anhu, die zegt... Op een dag zaten wij met de metgezellen. En toen zei Omar, radiyallahu anhu... Hij zei... Wie van jullie kent een overlevering van de profeet... waarin hij spreekt over de fitna? Toen zei Gedeven: Ik heb de profeet horen zeggen... De fitna die men ervaart, kun je zeggen... ten opzichte van zijn familie, ten opzichte van zijn vermogen, ten opzichte van zijn buren, die kan hij ongedaan maken door te bidden en door te vasten en door liefdadigheid uit te geven. Wat wordt er eigenlijk met deze woorden bedoeld? Fitna, hier, zeiden de geleerden, men schiet natuurlijk tekort. Wat betreft het nakomen van de rechten van zijn familie, rechten van zijn kinderen, we zijn maar mensen, rechten van zijn buren. Dit kan hij enigszins goed maken door wat? Door te vasten. Door te bidden. Door sadaqa uit te geven. En natuurlijk is het jullie niet ontgaan dat het vasten een van de belangrijkste middelen is om je zonde ongedaan te maken. Denk maar aan de overleving waarin de profeet zegt: wie van ons deze maand vast naar behoren, uit geloof en rekenend op de beloning van zijn Heer, al zijn zonden zullen hem vergeven worden. Dus mijn beste broeders en zusters, degene die er niet in slaagt om deze maand goed te benutten. Diegene die heeft alleen maar zichzelf tekort gedaan. En diegene die kan alleen maar zichzelf verwijten op de dag des oordeels als hij ziet dat hij gesleurd wordt naar de hel. Mogen Allah ons behoeden en ik vraag Allah subhanahu wa om ons te doen behoren op de dag des oordeels door het groepje mensen dat via de poort van Rayyan het paradijs mag betreden. وسبحان الله بحمدك اشهد الله لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك تشكو الله خير <تصفيق>